Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De EasyJet-piloten uit Amsterdam leggen vrijdag het werk neer. De staking begint in de nacht van donderdag op vrijdag en duurt 24 uur. Zij eisen meer rusttijd tussen de vluchten, een beter pensioen... en doorbetaling bij ziekte. Het is de tweede keer dat de piloten het werk neerleggen... omdat bij de vorige staking EasyJet buitenlandse bemanningsleden inzetten... wordt er nu langer gestaakt. Polen begint een nieuw onderzoek naar de ramp met het regeringsvliegtuig in 2010... Daarvoor worden de kisten van de slachtoffers opgegraven... zodat de overblijfselen opnieuw kunnen worden onderzocht. Dat is nodig omdat de politiek in Polen verdeeld is over een eerder onderzoek... waarin de conclusie luidde dat de piloot een fout had gemaakt. Verschillende politici denken dat het een aanslag was. Het Europese vluchtelingenbeleid levert gevaar op voor agenten en burgers... zegt de Europese politiebond. Veel agenten vinden dat politici wegkijken van de problemen... en dat ze aan hun lot worden overgelaten... Vooral politiemedewerkers uit Duitsland en de Balkanlanden... klagen over meer agressie en geweld door de komst van vluchtelingen. De staat Rio de Janeiro krijgt 750 miljoen euro noodsteun... van de Braziliaanse overheid. Het geld is bedoeld om de infrastructuur en veiligheid... voor de Olympische Spelen op tijd op orde te hebben. Onder meer, een belangrijke metrolijn is nog niet klaar. De staat Rio is nagenoeg failliet. Vorige week riep de gouverneur de financiële noodtoestand uit. Een van de beste golfers ter wereld, Rory McIlroy... heeft zich afgemeld voor de Olympische Spelen. De noord blijft thuis vanwege de uitbraak van het Zika-virus in Zuid-Amerika. Hij zegt dat de kans op besmetting klein is... maar dat hij het risico hoe dan ook niet wil nemen. Het weer, geregeld zon, in het zuiden wat wolkenvelden... en het wordt 23 tot 26 graden. Later vandaag wat buien, komende nacht zwaardere buien, soms met onweer. Morgen overdag wordt het 25 tot 31 graden... Met later op de dag opnieuw forse regen- of onweersbuien. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A27 Breda-Utrecht tussen Hank en Gorkum staat 4 kilometer. De brug staat open. Aan de andere kant op richting Breda staat er 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ze reed over straat in haar rode Renault. Jong en spontaan, academisch niveau. Ze hield van haar katten, van kunst en cultuur en van wandelen in de natuur. Ze droeg blauwe pumps en een vrolijke bloes. Ze had lang bruin haar en ze heette Marloes. Ze ging bij haar zus op de koffie in Tiel. Eens kijken hoe het daar beviel. Een mooie dag in de lente. Een dag in april. Mooie dag in de lente De zon scheen onschuldig en stil Hij was groot, sterk en teder en leuk en sportief Soms heel berekenend, vaak impulsief Hij zat in de olie, een prachtige baan Was donker, blond en hete Daan Hij droeg een netpak en een keurige das hij had een belangrijk contract in zijn tas. Hij was van zijn woning in Kerkhavenzaad. Op weg naar een afspraak in Tjaad. Een mooie dag in de lente. Een dag in april. Zo'n mooie dag in de lente. De zon scheen onschuldig en stil. Het weer was zo helder, het rook ook zo fijn Een dag voor romances en rozen en wijn Zij draaide de weg op bij afslag Tiel-West. Hij keek naar een vlek op zijn vest Een frontale botsing, hij zag haar te laat Een pump in de berm en contracten op straat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 Sorry. Dat was die klap natuurlijk. Die moest erin, die klap. Nou, het is net goed gegaan, jongens. Hoe, hoe, hoe, hoe. hoe, hoe. Anders is hij, hij is heel streng. Nee, dat komt niet meer voor. Echt waar niet. Echt waar niet. We doen nu op het meer. Oh, dat is mooi. Dan doen die jongens namelijk even fluiten. Dat is een stuk rustiger. Uh, dat is, uh, Wacht we deze even verder. We gedoe, zeg. Doe nog eens de opnames. Uh, ja, helemaal in de bar. Hier zo. Uh, dat is een, uh, een nummer... Uh, dat zat een heel mooi nummer. Dat zat in een van mijn solo's in kunst. Voor wie zich dat nog kan herinneren. Met het instortende decor. Maar ik speelde er zelf uh, piano bij. En ik speel zo onzin broer piano. Dat eigenlijk nooit iemand gehoord heeft hoe mooi dat nummer was. Maar dat gaan we nou in één keer goed maken. Moet je opletten. Wacht er... We don't talk anymore. Brain. Oh, it's such a shame Nog te laat ook zegt. Jongen, jongen, we zaten zo lekker te praten. En we waren te laat. Dat kan natuurlijk helemaal niet als je een radioprogramma doet. Dan kan je nee, niet te laat zijn. Dan goed. moet je professioneel professionaal zijn. Dat kan allemaal yes. niet. Nou, uh, u hoorde uh, We don't talk anymore. En uh, dan ben ik kwijt van wie het was. Dat zag ik zo niet. <lacht> En daarvoor hoorde u het liedje van Marloes en Daan van Brigitte Kaandorp. En dat was heel leuk. Ik zal het zo nog even vertellen. Ik zal het even nakijken nog. Ik zal het zo even vertellen wie dat liedje van We Don't Talk Anymore gedaan heeft. En dan weet u dat ook weer. Het is altijd wel handig als je het weet. Het volgende liedje heet Sophia. Dat wel. Ik ga Kom je er helemaal van in de zomerstemming. Vind je Ja. Ja hè? Ja. ja. Zomer en winter, CFM, dat is zo. Alvaro, uh, uh, Alvaro Somer heet die man. En uh, het liedje heette Sofia. En de vorige, weet je die al? Ja, dat weet ik. Dat was Charlie Puth samen met uh, uh, Selena Gomez. Juist. Ja. Heb ik ook al doorgekregen. Van wie? Van het thuisfront. Oh, je krijgt dat toch? <laughs> ja, dat is leuk wel. Maar wat ze hebben al niet goed voor is, toch? Ja, dat, dat zie je wel weer. Maar zo zie je in ieder geval dat het geluisterd wordt. Ja, maar ook al is het onze eigen familie. Maar wat oh, ja. is het? <laughs> Dit zijn de Dolly Dots. En de prijsdag is even uitgesteld, jongens, want ze zitten in de file. Ja. Dus, uh, maar het komt, hoor, Ze So. Zo. she's a liar. Dat moet je hem echt nageven. Die uh, had natuurlijk al een groot aantal Noord-Hollandse bandjes onder uh, contract. Waaronder de Howling Hurricanes en de Vips. En uh, in de Howling Hurricanes, daar zat Angela Groothuis in. En in de Vips zat Ria Briefies. En uh, nog een paar leuke meiden erbij gezocht. En uh, zo werden dat uh, de Dolly Dots. En het, het verhaal is natuurlijk bekend. Want vanaf de eerste plaat die ze maakten, het was een, een groep bestaande uit zes meiden. Nou, ze dachten natuurlijk allemaal, dat gaat nooit goed. Zeven meiden bij elkaar. Kan nooit goed gaan. Luf was al ellende. Uh, al die andere beentjes. Maar die Dollydots waren gewoon dikke vriendinnen van elkaar. En dat, dat was zo'n sfeertje. En dat was altijd zo goed. Dus uh, dat werd een, een heel groot succes. Angela Groothuizen, Ria Briefies en nog vier andere meiden. Ik weet niet al die namen hoor. Uh, Shail en Angela geloof ik. Nog een Angela. En een Esther zat er nog bij geloof ik. Als ik het goed heb. Ja. En een Patty. Oh ja, een Patty, Patty ook, ja, ook nog. nog ja. Ja, dus maak niet al die, ik, weet niet, ik weet niet al die namen, maar dat maakt niet uit. Ik, ik, ik, ken, ze allebei, ik ken ze allebei goed, Ria en, en Angela. Prachtige uh, zangeressen ook. Hele goede zangeressen zelfs. En uh, nou ja, zo is het verhaal bij elkaar gekomen. En dit waren ze dus de dolly dot. Ja, Ruud, ja en jij zei ik dans niet, muzikanten dansen niet. Maar ik zag jou dat mooi verswingen. Ja, dat was de handjive. Eh. Dat was de handjive. Zo, dat, dat, dan blijf je gewoon zitten en dan beweeg je alleen je handen. Een beetje fitness gewoon. Nee, dat, is, dat heet officieel de handjive. Ja. Ja, als je gewoon met je handen dit doet, zo, heen en weer. Kijk, mensen kunnen dat zien op de camera natuurlijk. Als je dat zo met je handen heen en weer doet, dat heet de handjive. Ah. Ja. Dus uh, dan kan je gewoon blijven zitten. Je wordt er ook niet zo moe van. Nee, dat Deze is waar. ook <laughs> Je wordt er niet zo moe van. Hé, hey, uh, nou, ik zei het al... De, de, uh, de uitslag van de wedstrijd en de interview is even uitgesteld. Want ze, ze moet uh, nog ergens vandaan komen en zit je in je file. Nou, maakt niks uit. Al wordt het na tweeën. Ik ben er toch nog. En uh, dan blijven we wel even. Wat dus, in het wat zit, zeggen ze? Hè? Hè? Wat in het wat zit? Nee, maar ze komen gewoon. Maar het zal het wat later worden. Nou, ook een, ook, een, ook een drama. Ook niet zo erg. Nee. We gaan nog even door met muziek, toch? Ja. Zullen we het doen? Zo is dat. Ja, hè? Oké. Okay. Nou, gaan we doen dan. Then it's squeeze. Say time is of the essence. They say time will always tell. A wasted time and constant. Pain. En nou realiseer ik me dat ik vorige week ook al gedraaid heb. Vergeet uit het lijstje te halen. Nou ja, geef dat niet. Dat is een leuke plaat. From the Gradle to the Grave heette het liedje. En de band heette Squeeze. Squeeze. Ja. Oh. Maar ja, weet je wie zijn schuld het is dat ik het uit het lijstje gehaald heb? Komt door de Bosanova. Ja. I was at a dance When he caught my eye. Standing all alone Looking sad and shy we began to dance, swaying to and fro. And soon I knew I'd never let him go. Blame it. Begin jaren 60, hè, toen de Bossa Nova ineens uh, beroemd werd. En uh, dit was. Uh, wat kraakt die, die stoel wel vervelend? Dus als u dat gekraakt hoort, dames en heren, dat is de stoel waarop ik zit. Ja, moet misschien een druppie al die hebben. Dat is dan nooit wegwezen. Goed. Ja, oké. Okay. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan het nieuws doen. Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ingrid Boom. Maandag werd bekend dat de regio Haarlem en Eimond getroffen is door RHD. Dit is een zeer besmettelijke en dodelijke konijnenziekte. Deze ziekte is gelukkig nog niet uitgebroken in het knaagdierencentrum in Ermuiden. Het knaagdierencentrum hoopt dat het virus aan de vestiging in Ermuiden voorbij gaat. Inente kost 70 à 80 euro per konijn en omdat er niet genoeg donateurs zijn... is er geen geld voor alle 60 konijnen. Volgens een medewerker van het centrum zal de prijs van een konijn dan ook boven de 100 euro uitkomen... en dan wordt het erg moeilijk om nog nieuwe adresjes voor de asieldieren te vinden. Twee jongens van 15 jaar zijn dinsdagavond aangehouden in Haarlem. Ze hadden een nepwapen, waarschijnlijk een balletjespistool, op zak. Een buurbewoonster waarschuwde de politie toen zij de jongens op het Plantsoen zag zutten. Een van hen had het van afstand niet van echt te onderscheiden wapen in zijn handen. Agenten gingen op de melding af met in gedachte dat de jongens mogelijk een echt vuurwapen bij zich hadden. Toen agenten hem sommeerden te blijven staan, sloegen ze op de vlucht. Gezien de onvoorspelbare situatie had één van de agenten zijn wapen al getrokken. Eén van de jongens ging er op een scooter vandoor en kon al snel worden aangehouden door een motoragent. De ander ging er te voet vandoor en werd mede met hulp van een politiehond gevonden... Beiden zijn ingesloten in het cellencomplex. De bestuurder van de scooter reed bovendien zonder rijbewijs... en krijgt daarvoor een procesverbouw. Op de westelijke randweg zijn dinsdag rond 12 uur... S middags een auto en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. Door de aanrijding belandde de auto tegen de vangrail. Geen van de inzittenden raakte gewond. Zowel de vrachtwagen als de auto liepen flinke schade op. De verkeersongevallenanalyse heeft onderzoek gedaan... om de exacte toedracht van het ongeval te achterhalen. Daar gaan we naar de agenda, uit. Vanaf vrijdag 24 juni tot en met zondag 26 juni is de achtste editie van het mooie evenement Zandvoort Culinair. Er zijn 19 horeca-gelegenheden aanwezig en zij verzorgen diverse gerechten en drankjes. Deze betaal je met scharrenkop, ter waarde van 1 euro. Bij de kassa's kun je de scharkoppen zowel met pin als contant per 10 stuks aanschaffen. De gerechten kosten maximaal 6 scharrenkoppen. Als u aan het eind van het evenement nog scharrenkop over heeft, dan kunt u deze doneren aan het goede doel. Dit jaar is dat MetaKids, de stichting die zich inzet voor onderzoek naar stofwisselingziekten bij kinderen. De openingstijden van het evenement zijn vrijdag van 5 tot half 11, zaterdag van 4 tot half 11 en zondag van 3 tot half 10. Zaterdag 25 en zondag 26 juni van 10 tot 5 uur middags zijn de Porsche Racing Days op het circuitpark Zandvoort. Hierbij komen een aantal krachtige, snelle Porsche Cup-bolides in actie. De toegang is gratis. Zondag 26 juni is er jazz en meer in het café-gedeelte van het Zandvoortse Strandpaviljoen Talassa, nummer 18. Klaus van Mechelen speelt hier voor de vierde keer samen met Nick van der Bos, piano, Harm van Steenbas, Menno Venendaal, drums. En de twee zangeressen Hanneke Jansen en Ella Volkers. Het begint om 4 uur, eindigt om 7 uur en de toegang is gratis. Tot zover nieuws en agenda uit de regio. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag zijn er wolkenvelden en zien we geregeld de zon. In de loop van de dag neemt de kans op een bui met onweer toe. De temperatuur ligt rond de 24 graden. Er waait een matige zuidwestenwind. De komende nacht is er kans op enkele regen- en onweersbuien... en de temperatuur daalt naar een graad of 19. Morgen is het bewolkt en zijn er opnieuw buien met kans op onweer. Er waart een zuidoostenwind en de temperatuur loopt op naar de 24 graden. In het zuidoosten van het land kan het 30 graden worden. Dit was een nieuwe weerbericht. Leuk vind. Ik vind het zo leuk dat jij deze aanvraagt. Ja, hè? Niet de ja. van Icontinatuur. Nee, want, de, ja, want je hebt heel veel mensen die denken dat dat de originele is. Ja. Dat is helemaal niet waar. Klopt. Dit is gewoon het originele nummer. Ja. En, en Icontinatuur hebben dat een beetje, een beetje versold, een beetje verrokt. En dus ook wel lekker, hoor. Ja, gaat dat klinkt niet ook op. goed. Maar ik vind dit lekkerder. Ja. ja. ja. ja. De, de, de. de echte originele Cle Credence Clearwater Revival nummer Dat heet de Proud Mary. En waar gaat het over, weet je dan? Nou ja, over een trotse meer, hè? Nee, dat gaat... Nee, nee hoe kom je daar naar nou bij? Het gaat over een boot... Over een boot? Ja, de Proud Mary, dat was zo'n originele, zo'n zo Mississippi radarboot. Weet je dat? De, ja, ja, ja, met ja. van die grote radars ja. aan de achterkant. Nou, dat was de Proud Mary. Ah. En uh, dat, was, dat was dus een boot en daar ging het gewoon over. Die jongens komen uit die buurt, hè, St. Louis, en die komen uit die Mississippi delta vandaan. Ja. Dus die hadden daar een liedje over. De Proud Mary. Proud Mary keeps on burning. Dat wil dus zeggen dat, uh, dat de, de, de motoren, het, uh, het vuur blijft branden, want dat was natuurlijk een stoomboot. Ja. Dus, het, dus het, het vuur bleef branden om die boot door te laten gaan. Die okay. grote raderboot. Dus dat, dat was het. Ah, dus dank Proud, voor de, voor de Ja, Proud Ma Mary was dus een riverboot. En die voer op en neer op de Mississippi. Ja, nou, dan weet je dat ook. Niet. Ja, hartstikke goed. We zullen hier nog eens wat in yes. zo'n programma. Toch? Zo is dat. Dit is Joe Brown. Ik kan me er nog, nog, nog, nog herinneren dat het gezongen werd... aan, uh, aan het einde van Concert voor George... Lady Did Life aantal jaren geleden. See you in my dreams. Ongeveer een jaar overleden was. 2002 uh, was dat. Werd er in de Royal Albert Hall een, een gigantisch concert georganiseerd. Onder andere door Jeff Lynne en uh, Eric Clapton. En Tom Petty deed eraan mee. En na nog veel meer grote jongens uh, waar George, uh, George Harrison altijd mee gespeeld heeft. Was deze Joe Brown ook bij. En uh, dit is uh, eigenlijk wel een lievelingsliedje van George. En, en dat komt... Uh, vooral omdat, uh, dat kun je ook zien als je bijvoorbeeld naar Beatles Anthology kijkt... dan komen ze op een gegeven moment komen ze weer eens bij elkaar... George, Paul en, en Ringo. George, John kon niet meer natuurlijk. En gingen ze gewoon ook dit soort liedjes zitten spelen op ukuleles. En dat deden ze wel vaker vroeger. En uh, vandaar eigenlijk die, die referentie hier naartoe. En uh, Dus, dus uh, Joe Brown was dit en I See You In My Dreams... En de, nogmaals, ik zag het liedje voorbij komen en ik denk, wat leuk. Want uh, aan het eind van dat concert voor George in Royal Albert Hall 2002... Uh, werd dit nummer gespeeld. En dat uh, met, met al die gasten eromheen. En met ukuleletjes en gitaartjes en uh, met Joe Brown dus in de hoofdrol. En dat was echt geweldig. Dus, I See You In My Dreams was dat. Joe Brown. En uh, we gaan door met... Uh, The Resurrection Shuffle. Ja. Kent u die nog? Eigenlijk, eigenlijk moet je met deze vraag even, even, even dit vragen: hè? kijken of u dit nog weet. Dit. Remember this golden classic. Ja. Het dingetje heet Ashton Gardner en Dijk. En het heet The Resurrection Shuffle. Anders gaan we zo de prijswinnaar vast bekend maken. Ja, zo is het. The Resurrection Shuffle. Resurrection, uh, Resurrection Shuffle, zo moet ik het zeggen. En uh, dat was het bandje, dat heette Ashton, Gardner en Dyke. En uh, ja, dat was een hitje. in uh, ja, eind jaren zestig, zo'n beetje, denk ik. Uh, lekker liedje, wel. het swingt in ieder geval. Daar gaat het om, nu hoor. Ja, ja daar gaat het om. Nou, oké, okay. daar gaat het om. We gaan naar Big River. Jimmy Neal Grote rivier Dat wordt zwemmen Walking on cobbled stones Little bits of skin and bone Jumping on a tram car for a ride I can remember them As I was just a boy of ten Hanging around the old quayside Now all the capstans and the cargo boats And stevedores are gone Like the seas live on, cause that was when Crow was king. The river was a living thing, and I was just a boy. now My father was a working man He earned our living with his hands He had to cross the river was the last to go I heard it on my radio And then they played the latest number one But what do they do all day? And what are they supposed to say? What does a father Lopen, denk ik. Een beetje een droevig liedje. Ja, dat wel. Ja, je zo. Hè. Ze lopen af en toe weg. Ja, als je ja, lastig bent, lopen ze weg. Is dat... Wat zeg je nou? Als je lastig bent, je, je, in het algemeen... In het algemeen? Ja, dan lopen die vrouwen weg natuurlijk. Ja, ja, maar die mannen niet. Nee. Als die vrouwen lastig zijn, blijven die mannen ja, zitten. Ja, tuurlijk. Natuurlijk niet. <laughs> tuurlijk niet. We zijn gelijkberechtigd, hè. Emancipatie. Ja, nou, als jullie lastig zijn, lopen we ook weg, hoor. <laughs> zo. <laughs> Zo, nou weer een discussie aangezwengeld. Ja. Uh, want het wordt gevaarlijk, sloot brand. Ja? Hè? Ja, het wordt gevaarlijk. Dan komen we, dit, dit soort discussies, we komen in danger. Hé, eh. hey, maar uh, wat zullen we doen? Nou ja, we, we maar, uh, de, kun je ze nog bereiken? Of uh, denk je, ze, ze, misschien als ze nou pas bij Hoge zitten, dan, uh, ja. dan wordt het niks. Het wordt Wordt lastig. Kun je ze bellen of niet? Hey. Anders dan nou, we kunnen wel even in het volgende programma, want ik ben er toch nog. Dus kan wel even, natuurlijk. Ik weet niet of het nummer nog in het toestel staat. Oh, nou het, zou, het zou kunnen. Ja. Nou, we proberen het. Dit is Danger van JJ Kale... samen met Eric Clapton. Now she's looking for... A Met Eric Clapton, twee goede vrienden van elkaar. Danger heel vorig jaar overleden natuurlijk. Helaas, helaas. En dat heet Danger. En altijd als je plezier hebt, gaat het lekker snel, hè? Dan schiet het lekker op en dan wil je nog wel een uurtje doorgaan. Maar ja, dit programma zit erop. Ja, het is niet anders. Het zit er gewoon op. We zijn klaar. Ja. En het volgende programma is iets heel anders natuurlijk. Ja, de dus cigarette. Het ja. is een beetje spijtig, maar Debbie en Thomas hebben het niet gehad. Nee, ja, jammer. Nee. Dikke file. Dikke file ja. waarschijnlijk. Dan dus gaan we uh, maar zelf een prijs winnen. Uh, dan moeten we trekken. maar even uh, snel zelf een uh, prijs winnen. je hebt nog uh, twee minuten. Ta-ta-ta-ta. Een beusle. Een pak rentje. De winnaar is Jan Amsterdam. Van harte gefeliciteerd van Jan met deze mooie Jan Amsterdam prijs. Zo. Van twee personen. Zo. Lekker ja. hoor. Zeker. Ja. Nou ja, mochten ze nog komen, zien we het wel. Maar uh, ja, we, we zijn klaar. Ja. Uh, het is helaas. Uh, Zo is dat. Uh, Het is niet anders. Dus uh, de prijswinnaar is bekend. En uh, nou ja, we nodigen ze nog wel een keer uit. voor een, uh, een wat uitgebreider gesprekje. Ja, Toch? Dat is goed. Dat doen Op. we gewoon, joh. Zo is dat. Ja, ja. Zo doen we dat. Ze kunnen ook morgen komen. Ja, kan. Tuurlijk, tuurlijk. Tuurlijk. Kom jij ook nog even morgen? Oh ja, moet werken. Ja, nu. helaas. Ja. Goed, nou dames en heren, dit was het. Dit was Sierf lunch voor de lunch voor deze uh, woensdag. Ik ga even een slokje water drinken en uh, even, even de benen strekken. En dan zie ik u zo weer terug voor de Vinyljaren met vandaag déjà Vu. En het superalbum van Fats Domino. Ja, hebben we ze weer uitgezocht, hè? En ook een aantal hele interessante nieuwe binnenkomers uit de Vinyl 50. Ik uh, kan u vast vertellen, er zitten een paar uh, mooie bij. En vooral ook de nummer 1. De zeer de moeite waard. Ja, ook een hoge. De hoogste nieuwe binnenkomer is nummer 1 vandaag. Dus nou, dan weet je het wel. Maar ik verklap nog niks, hè. Je ziet het zo wel. Dus ik zou zeggen, tot over een minuutje of zes. Dan zijn we er weer met de videojaren. Tot zo! En uh, Ingrid, bedankt, ja. hè. Ja, ook Ruud. Tot, tot volgende, volgende week, week Ja, dat is onze laatste keer, hè, volgende week. Ja, klopt. Oh. Ja. Ja. ja. <laughs> Ik zei. Ja, we nemen een doos hem mee volgende week. Ja, want Ingrid gaat vreemd, dames en heren. Die gaat met een ander verder. Ja, klopt. Arme zoet. Arme hand. Nee. Goed, nou. Tot straks.